Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol houden zich niet aan de regels. Ze laten medewerkers al jaren veel zwaarder tilwerk doen dan mag... Deze oud-medewerker heeft er flinke rugklachten aan overgehouden, vooral aan het opstapelen van spullen in kleinere vliegtuigen. In zo'n klein vliegtuig heb je dus een, een onderbelly waar, waar de koffers geladen worden. Je kunt niet staan, hè, dus je zit continu op je hurk, op je knieën, en dan moet je af vanuit die positie moet je een koffer stapelen, zeg maar. De arbeidsinspectie moet controleren of het allemaal goed gaat. Die trok in 2009 aan de bel en verplichte bedrijven om met bagagebanden en liftjes te werken, maar sindsdien is er niet veel verbeterd. Mijn ben Meijnderts, maar ik heb wel een idee hoe dat kan. Ja, de arbeidsinspectie heeft in 2010 nog voor het laatst gekeken naar die afspraken. Concludeerde eigenlijk van nou ja, het is, het is wel oké. Okay. En twaalf jaar lang zijn ze niet meer op de luchthaven geweest om dit te controleren. Dat is inderdaad merkwaardig. In de haven van Rotterdam staat een fabriek van olievaten in brand. Er komt een hoop zwarte rook bij vrij. Mensen die in de buurt wonen moeten ramen en deuren gesloten houden. Er wordt nu druk geblust en de brandweer gebruikt ook een drone om te kijken hoe groot de brand is. De spoorwegvakbonden zijn niet tevreden met het nieuwe CAO-bod van de NS. Het bedrijf kwam vandaag met een voorstel voor 5% meer loon en een eenmalige uitkering van 650 euro. Vakbonden hopen dat de NS snel met een nieuw bod komt. Komende vrijdag staat er weer een staking op het programma. Het is niet duidelijk of die nog doorgaat. Morgen wordt er verder gepraat. En alsof er nog niet genoeg problemen zijn, komt er waarschijnlijk nog eentje bij. De Telegraaf schrijft dat cafetaria's last hebben van een frikandellentekort. Komt vooral door personeelstekorten bij frituursnackfabrikanten. Veel snackmars kunnen nog maar een paar dozen per keer bestellen. De frikandellenfabrikanten weten niet wanneer de problemen zijn opgelost. Het weer, veel zon, paar wolken, max 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht wat pittige buien vanuit het zuiden met onweer. Morgen komt de zon er weer door, dan wordt het tussen de 22 en 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er vloog een auto in brand op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen tussen Beverwijk en de Rotterpolderplein. Daardoor 8 kilometer file met anderhalf uur vertraging. Er is daar maar één rijstrook open voor het verkeer. Omrijden vanaf Uitgeest volgt de borden Amsterdam over de A8, de A10 en de A4. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit.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 In, uh, ...van uh, uur nummer drie van deze race radio doet het ook altijd wel leuk. De Rolling Stones met Tumbling Dice. Ja, want het uh, begint nu zo langzamerhand echt een beetje erop uh, te lijken. Hè? We hebben het net in het landelijk nieuws uh, gehoord. David Molenburg uh, die gaf uh, reactie op uh, wat wat gisteren gebeurde op uh, de baan. Twee keer werd er iets uh, gegooid... Uh, de viaplay-commentator Nelson Volkenburg uh, reageerde daar ook meteen adequaat op. Maar ook zoals uh, David Monenburger net in het landelijk nieuws zei... dat ook de omstanders uh, heel erg adequaat hebben gereageerd. Want dat is toch eigenlijk iets... ...wat thuis hoort... Uh, ...ja, eigenlijk ook niet... ...want uh, het, uh, je zou het meer verwachten bij voetbalstadions... ...en hoedelingen erop? ...wij uh, scharen dat onder de categorie 1 ...want uh, je moet wel heel erg uh, gek denken... ...om dit soort dingen uit uh, te halen... ...maar goed, we gaan het uh, hebben over feestje vieren... ...en dat soort zaken... ...want tenslotte gaat uh, over een uur of drie... Uh, ...de tweede uh, Dutch Grand Prix... ...na 36 jaar van start... ...dan zit er alweer 37 jaar tussen... ...maar goed... Ja, le leuke rekensommetjes uh, kun je erop loslaten. De uh, Rolling Stones met Tumbling Dice. Uh, dit uh, is ook iets wat te maken heeft met Formule 1 en dan wel in het uh, verleden. Want een van de rijders, zo niet de zevenvoudig wereldkampioen Sir Lewis Hamilton... die had ooit een relatie met de frontvrouw van dit clubje. Okay, okay, okay. Igual Schertzinger yeah. was uh, de dame van de Pussycat Dolls. We en die hadden in 2006 met Buster Rhyme. Ladies, let's go.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 it alone, leave it alone, cause if it ain't love, it just ain't enough to leave a happy home, let's keep it friendly.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 Yeah, for y'all y'all get cool. I, yeah, I know for she loves you. I know she loves you. I understand. I understand. I'd probably be just as crazy about you if you were my oh, old my man. Name. Maybe next lifetime. Maybe next life I until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 De periode dat ergens halverwege het vorige, nou tweede decennia terug alweer 2006 was dit het verhaal van de Pussycat Dolls. Van je familie moet je het altijd hebben, denk ik dan, want er zijn mazzelaars die dan op een gegeven moment toch op het circuit terecht gekomen zijn. En één ervan is mijn nichtje. Dat is Jetske, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, want uh, jij bent samen met uh, ja, mijn zwager en je vader en uh, natuurlijk je zus en nog iemand uh, zijn jullie uh, helemaal op de fiets vanuit Alkmaar naar Zandvoort uh, gekomen. Uh, hoe bevalt ja. dat? Nee, het is echt, daar hangt echt een leuk sfeertje. Het is uh, zo leuk om er eens een keertje bij te zijn. Ja? Ja. Ja, uh, echt, uh, ja gewoon wat je op tv ziet is ook gewoon in het echt Ja, ja. Waar, waar zitten jullie uh, precies? Uh, wij zitten op de Max Verstappen-tribune bij bocht 13. Ja. Dus uh, achter ons is dan de, uh, de Arie Luijendijkbocht. Ja, ja. En nou ja, dus ze gaan eigenlijk richting de finish toe. En we kijken uh, op uh, bocht 13 uit. Ja. Dus dat is wel heel, heel gaaf. Heel ja. gaaf plek. Ja, dus, dus dan moet je even staan om ook de, de Arie bocht in te zien gaan, of niet? Uh, nee, de ariluinek ik zien we niet, maar wie zit dan er echt achter? Ja. En we zitten dus bij bocht 13, die loopt dus naar uh, Arie Luijnek bocht toe. Ja, ja. En we zien uh, de uitkomst van de Hans Ernst bocht. Ja, ja, ja. Oh, dan weet, ik, dan weet ik ongeveer waar we hier zitten. Dus uh, dat is uh, wat ja. wij noemen de Kumo-bocht. Ja, uh, ja, Ja, precies. daar zitten we. Ja, dat dacht ik al. Um, nou ja, um, ja, je bent uh, vrijdag uh, geweest, uh, gisteren geweest. Uh, nu wordt het uh, wel heel spannend, denk ik uh, zo. Ja, en dat merk je eigenlijk ook wel echt aan de mensen die hier nu op het circuit komen. Er is echt een zee aan oranje mensen. Ja. En waarbij dat zijdag en zaterdag nog net iets minder is, hmm. is het nu ook wel echt allemaal oranje. Ja. Uh, ben jij zelf in het oranje of niet? Ja, natuurlijk. natuurlijk. <laughs> dan word uh, je een beetje buiten de boot. Maar... Ja. ja, nou ja, goed. Maar uh, uh, ja, nou, dan nog het, het fietstochtje, hè? Want uh, hadden jullie er een beetje op voorbereid of niet? Vorig jaar zijn ik en mijn zusje naar Zandvoort gefietst en dat ja. vonden we zo leuk. Ja. En nu zijn we eigenlijk gewoon weer gegaan hm. en gewoon gefietst. Het was heerlijk weer, dus uh, ja. ja, lekker. Dus... Uh, goed te doen. het was ja. goed te doen. Ja, ja. Um, zo dadelijk, als ik het goed begrepen heb, gaan de Porsches rijden. Ik hoor al iets op de achtergrond. Ja, je hoort de ronkende motoren eigenlijk al. Ja. Die maken meer herrie, heb ik me laten vertellen, dan de Formule 1 auto's. Ja, nou echt waar inderdaad, de Porsches en de Formule 2-auto's, die maken uh, eigenlijk het meeste lawaai. Ja. En die Formule 1-auto's eigenlijk niet. Nee. Die, echt, uh, die, die zijn echt best wel stil. Ah, dus dat uh, valt reuze mee. Nou, uh, ik uh, ga je straks na de Formule 1-race nog één keertje bellen, want dat uh, lijkt mij dan leuk. Want dat, uh, maar nu eventjes uh, gewoon lekker uh, chillen en kijken. Ja. Dus, ja. Dus, ik, dus dat wordt ergens, nou, wat zal het zijn, kwart voor vijf, zo'n beetje, denk ik. Ja, helemaal goed. Oké. Okay. Goed. goed, dat was uh, het nichtje van mij. Ja, die zit daar. Dus, uh, maar uh, we hebben nog een uh, iets ook hier. Deze plaats staat dit weekend op pole position. is op het circuit. Ja, voor mij is het een beetje een koek. Maar ik uh, denk dat als er mensen die naar uh, race radio zitten te luisteren, wie zijn dat? Dat is een Alkmaars popband. En ze heten uh, Three Point Landing. Uh, dat uh, is een beetje afgeleid van een uh, raket. Drie traps raket. Je kent het wel, afvuren. En uh, hoppatee, dat past wel bij het beeld van vandaag. Want we hebben wat uh, raceauto's die een beetje uh, aan dat uh, gedeelte wel voldoen met... Een drie traps racket. gleaming Eyes. 3-point lening. Onthoud uh, de naam maar eventjes. Uh, dat uh, brengt ons een beetje uh, op de tijd uh, van 10 voor half 1. En uh, ook voor de update. En dat is de update die gisteren is gemaakt. Dus let wel. Uh, die is gisteren op uh, zaterdag uh, opgemaakt. Naar aanleiding van uh, de eerste dag op vrijdag. En daar spreken we over met de sportief directeur Jan Lammers. Dezelfde, dezelfde vraag uh, stel ik ook aan Jan. Want uh, ja, hoe verplaats jij je deze dag in het dorp?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 The Lord I don't Daar zijn we weer uh, met uh, het uh, verhaal vanuit het dorp. Uh, is een plaatje wel uit, het, uh, uit de jeugd van Hans uh, Bodman zo'n beetje, of niet? Oh ja, je draait eindelijk goede muziek. Het <laughs> ja, ja, feit tijd dat er nog goede muziek gemaakt werd. Nou, dat mag ik niet tegen jou zeggen, want jij <laughs> bent de uh, tegenwoordige bandje die ze allemaal promoot. Ja, hey, Jaap, ik sta hier uh, op dit moment bij de pop-up store uh, van uh, okay. Trace uh, Huisman van Ferry. Ja. En, uh, ik spreek even met Trace Huisman. We kennen haar natuurlijk van Mickey's, de, de legendarische, mogen ik maar zeggen, Mickey's Bar. 35 jaar, op het circuit, 35 jaar gedaan. Maar nu er staat hij met posters en petjes en autootjes. En, uh, hoe gaat het, Trace? Het gaat zeer goed, het gaat zeer goed. Wel vermoeid, het is natuurlijk heerlijk weer. Maar na negen dagen ben ik het wel een beetje dat je op ja. je gaat zitten. Gewoon ontzettend mooie pootjes hebben. Ja, want Trezor is uh, rond, uh, rond de 60 al. 80, dus, uh, <laughs> <nee>, oh, <laughs> hè? 80, oh! Ik zat, er, ik zat er een paar jaar na, sorry Trezor, <laughs> maar je ziet, er, je ziet er wel goed uit. Maar uh, wat verkoopt wat er het meest? Uh, wat? Nou ja, ik verkoop natuurlijk heel veel pootjes. Eerst waren ze dus iets voor 15 euro, een tientje, en nu heb ik alles en alles voor 5 euro. En het is natuurlijk internationaal. Ah, ja. hè, uit, uit Afrika, uit, uit Mexico, de gekste mensen. Ja. En ook natuurlijk van die pensioens die helemaal vol zitten. Er komen heel veel klanten, heel veel mensen vandaan. Die kopen de petjes. Dan honderd, ja, ik bedacht niet, hoor. Maar echt nee. enorm dan petjes. Ja, wat leuk, wat leuk. Want als je die duizenden mensen langs ziet komen... nou dan loopt de, 90% met Verstappen. Ja, en, en eventueel breng je ze ook nog naar de pensioen toe, hè? Die... Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Ja. En, en je hebt een ophaalservice uh, straks, oh, ja. hè? Want ze kopen ze hier en dan op de terugweg. De mensen willen gaan posters kopen, maar niet de hele dag met de pakken nee, onder de arm. Ja, dus ik ja. pak ze één met de stick erop en dan gaan ze ze om een uur of zeven, 8. Dus als ze zin hebben, komen ze ze lekker ophalen met een Ma biertje in en hand uh, en ik wel lekker en als Max gewoon heeft dan een big smile waarschijnlijk ja dan hè? wordt het super super goed want dan gaan we zelf een feestje vieren denk ik ja. als we nog zin hebben nou, jij jij zijn Mexicaan hè die komen er dus nu ook ja. ja er zijn veel uit Noord-Afrika uit, Noord ja. uit Duitsland natuurlijk Engeland internationaal uit Limburg ja. overal uit Limburg zo dat is toch als je Duits Duitsen weet ja, niet ja. Hey, ik kom van Limburg ja ja Limburg hè? superleuk nou ja, hartstikke leuk toch en uh, ja uh, Grand Prix process 5 euro met, met, met, met, met lijst 20 euro. Nee, ja, ja, met lijst 20 ja, We zie je. hebben nu een hele grote aanbieding, want ze moeten allemaal weg. Ik wil met geen poster meer, we ferry naar huis. Nee. Dus we gaan ze nu voor 5 euro... Oh, Oké. Okay. Uh, dus en, wel, en welke post doet nou? Het de mee? posten die ligt uh, vaak aan de leeftijd. tussen mensen zeggen: ik ja. heb van 75, 73. Maar de meeste posten is toch de, de eerste post van 39, de tweede kan ja. 3 van 8. Oké, oh, okay. ja, ja, ja. ja. En, ah. ja het is ook, en we hebben natuurlijk de, de prijs van 22 hier. Ja. Het is, is ook een, mooi. Een, een vriend van Herman Brood heeft hem gemaakt. En ja, een mooie poster. Ja, maar jammer dat we geen tv's zijn, maar... Uh... Ja, het is een prachtige ja, poster. Ja, En je hebt nog een hele speciale van 2020. De ja. race die niet gereden is. We hebben een super grote poster in zilver en Ja. En er is een poster van gedrukt, ook door de vriend van Herman Brood, dus onze kunstenaar uit Den Haag. En die verkopen we nu zeg maar voor 20 euro, omdat hij, ja, ja. Maar hij wordt natuurlijk uniek, want dat hij wordt groot ook. geld waard. Want we zijn er maar 150 van oh, Ja, nou, ik heel weinig. Ja. ja. Dus als je hem nu koopt voor 20 euro, ik heb we misschien nog 10, dan moet je hem even bewaren en dan kan je hem echt verkopen voor een heel groot bedrag. Nou ja, ik zou ik zeggen, rennen ja, naar de Jacob van nou, Heemstelstraat, is dat uh, trade? Ja. Maar uh, nou, Therese, hartstikke bedankt. Jij ook en bedankt. ik wens je nog heel veel uh, succes vandaag. Want ja, het wordt een lange dag. En ik hoop nog jaren te staan, natuurlijk. Hè? Ja, dat hoop nog ik jaren ook. Jaren ja, 90 jaar. Ja, dat denk ik ook. Halen we 10 jaar uh, Grand Prix ja, achter elkaar ja. hier? Dat weet ik ook niet nou, meer. Ik hoop het, weet je. Ik ja. heb natuurlijk alle Grand Prix meegemaakt. Ja, daarom. Dus ja. 35 jaar ik heb Maar toen was het natuurlijk een andere tijd. Ja, ik kon de de school ja. komen. En ja. ik coureurschool kwam een biertje boven. Ja. Ja. En nu is natuurlijk alles en alles heel mooi. Ja, Maar dat kon ook niet anders. Had jij ooit verwacht dat er een Grand Prix terug zou komen hier? Nou ja, na 36 jaar wachten dacht ik, hé, de Duitse Kramping posters verkoop ik ook van 1985. Aha. Nou, en ja... Die zijn ook wel gewild denk ik, of niet? Die zijn ook heel erg gewild. Ja. Ik heb ze ook in lijst gekocht gisteren aan Buitenlanders. Ja. Leuk hoor. Ja, en ik heb natuurlijk ook alle directeuren meegemaakt en alle, ja, ja, alle ja. kampings meegemaakt. Van Johan Berenpoot tot uh, Johan Berenpoot Jim van Hugo is heel lang geleden, Dat is heel lang geleden, ja. ja. En, uh, en uh, Hans Ernst, natuurlijk ook, hè? Natuurlijk Hans Ernst, ja. Ja, ja, ja. Niet vergeten. Mogen we niet vergeten, nee, inderdaad. Het was niet altijd mijn grote vriend, Nee, maar goed, maar hij uh, was toch een hele leuke man. En hij deed zijn best voor hulp. Hij deed super ja. best, met als Hans Ernst er niet was geweest, nee, had al, het circuit nooit bestaan. Al, en Johan Berenpoot met Ben Huisman ook, hè? Ja, het is jammer dat ik Ben Huisman, daar ja. waren we op de afscheid van Ben. Ja. En twee weken later is hij overleden en toen ja. heb ik hem dus, heb hem uitgestrooid in de tasenbocht. Ja, in de Tarsenbocht? In de Tarsenbocht, ja? die oh. waren erbij. Oh, en uh, de hele grote oude groep, dus twee weken geleden zeiden, joh, uh, iemand riep uit de groep, waarom gaat u nou uh, naar Spanje? Dus ja. zeiden, joh, ik vind het heel leuk, ik heb een huis, maar ze hebben een Nederlands ziekenhuis, huh? Nederlandse dokters en een Nederlands creatorium. Ja, ja. En dan kan, als mijn vrouw, als ik overlijd, gewoon in de as in sliet ...ongeveer twee weken later als je die overleden hebt. Ongelooflijk, hè, ja. ja. Maar goed, één ding is zeker in het leven. Je gaat dood, hè? Daar kunnen we ja, niet, niet omheen. Je gaat dood. Maar uh, daar moeten we vandaag niet aan denken. We gaan... Uh... We gaan nog een borrel drinken. Ik denk, een paar jaar door. ik denk straks als Max wint... ...nou, dat je alleen maar de Big ja, Smiles... Uh... Je goed door. Je op ja, de hele Ja, geweldig, dan top, dan ja geweldig. geweldig, ja, geweldig. grote Ja, weet het. Nou, jij gaat zeker nog tien jaar door, Trace. Het ziet je er heel de goed de uit. Dus, uh, door. Hartstikke bedankt. <laughs> Oké, okay, succes verder, hè. Hoi, nou, ja. Dat was, dat ja. was een leuk, uh, leuk gesprekje even. Ja. Er komen er tegen mensen van die uh, trap af, daar heb ik nu even zicht op. Ja. De uh, stroom is niet meer zo groot, maar uh, ja, ze moeten toch een beetje doorlopen. Ja. En uh, niemand heeft regenjassen bij zich, maar ik zag dat er uh, rond uh, half drie, drie uur een kleine bui voorbij komt. Drijven. Uh, drijven. Nou ja, misschien komt het valt er wat uit. Ja. We gaan het meemaken hoor, ik zie het op een, uh, op een uh, weersite. Ja. Ik zal nog een uh, klein stukje... de staat er eigenlijk een staat er eigenlijk een stempelpost want je denkt op zijn minst dat het een wandeltocht is. Dat, er, ah, dat, dus dat is niet LFC-tocht, hè? Nee, nee, maar ik bedoel, bij uh, die wandeltocht heb je toch altijd van die stempelposten. Ja, daar lijkt het wel een beetje op, als ik het zo hoor. Ja, ja, dat klopt, dat klopt maar ja. Uh, ja, je, lo je loopt natuurlijk, ik loop hier ook een beetje richting de boulevard. Ja. Je komt van alles tegen, naar nou, voren je het weet, uh, zit je op het screen natuurlijk. Dat is, <laughs> ja, dat is het allerleukste natuurlijk. Ja. En uh, nou ja, we gaan nog even kijken of we verder om wat te doen. Ik spreek je straks nog één keer. Ja, is goed. En dan uh, kom ik ook rustig naar de studio. En dan gaan we samen even die race kijken. Dat lijkt mij een goed uh, plan. Oké, okay, goed. Uh, ja, ja, tot zover. Uh, Hans uh, Bodman, dan een, uh, een nummer die uh, collega Ger Loogman wel eens een keer heeft uh, lopen pluggen in de tijd dat hij radioplugger is geweest. Vaak is die simpel nog eens een keer gebruikt. Bij onder meer uh, Will Smith en The Man in Black. En ook bij George Michael in Fast Love. Maar dit is het origineel van Patrice Russian en forget me not. Sting eerlijk gezegd een hele andere bedoeling hoor Met message in de bottle Maar het is wel een beetje een knipoog Naar de collega's van Ziggo Race Café Die ergens aan het strand Hun tenten hebben opgeslagen Want ik zag ze na afloop uh, die Rob van Gameren en uh, die Rob Campus uh, hadden ze flessenpost uh, bedacht. Dus ik dacht, nou, message in the bottle van de police, die kan dan ook uh, er nog wel uh, bij. En jij hebt ze ooit nog eens een keer live gezien, Hans, toch? Ik heb ze uh, ooit gezien in de Groene ja. in ja. uh, eind jaren 70. Ja. Geweldig optreden daar. In, uh, ja, uh, legendarisch was dat eigenlijk. Ja, wat ook legendarisch is, is denk ik uh, jouw voettocht uh, door Zandvoort. Nou, inderdaad misschien <laughs> wel. Maar uh, ja, ik uh, sta hier bij uh, een stroompavillon, Brutus. Ik jij in de handen van de familie Molenaar. Mm -hmm. En nou, nou had ik een van de molenaars bijna uh, te pakken. Ja. Dat wordt Bram. Bram Molenaar, dat is de broer van uh, Huig Junior. Ja. eigenaar van Bruut tegenwoordig. Ja. En uh, ja, uh, Huig Senior wordt er helemaal niet. Ja. Maar nou ben, ik, nou ben ik hem kwijt. <laughs> ja. Hij stond uh, bij je. Bram, hij kom stond, om. Nou ja, maar hij, het is hier uh, zo uh, druk. Ja. Dus het team kan ik heel even naar hem toe gaan ja ik heb uh, één klein vraagje aan Huig Huig is het nog te, is het uh, Bram sorry Brom is het nog te doen ja, is uh, doen. Ja, jullie hebben gisteravond ook een idioot uh, drukke uh, avond gehad, neem zeker, zeker ik dat? Nou, ja? Ja. Maar drukker dan? ja, drukken normaal sowieso. Nou ja, het is gewoon een, een hele drukke fietsaad. Ja. Dus uh, iedereen komt er bij. Hebben jullie veel race uh, teams hier ook of niet? Uh, ja, we hebben verschillende plekken natuurlijk. En Ik ja, zag uh, van hier zijn op de dag is net en hier lekker een veel beter. Oké, want er zijn natuurlijk ook centen die hun hele paviljoen verhuurd hebben, uh, hebben, pavioen, dat, uh, uurt, ja. hebben maar. Ja. Konden jullie dat ook doen? Uh, we hebben dus een half uur buurt inderdaad. Alleen oh, waar, waar, bij bij, uh, bij bodega. Ja. Oh, de, de Bodega. Ja, het ja, huis ook staan, dus, Ja, ja. Uh, afduren, voor een ah. En verder uh, ja, zijn hier lekker allemaal. Ja. Dus, het feit dat die mensen nu over de boulevard moeten lopen, ...dat is op zich wel goed uh, geregeld, allemaal. hè? van uh, nou, Het is heel dubbel. Er zijn zeker positieve kanten, maar er zijn hele leeftestanden aan. Hoezo? Ja, ik heb ook genomen dat ondernemers gewoon niet uh, kapabel zijn om hun eigen onderneming te runnen. Dat is heel jammer. Oh, oh dus is, uh, een, Want juist, juist dan moet het daar. Hè. Ja, ja. Maar uh, ja, die kanten is heel veel voor hen en ook voor ons. Ja, in het beginnen doen het begin met genoeg personeel en dat is ook lastig. Ja, het is zeker in deze tijd had ik gehad. überhaupt al lastig. Ja. En, uh, ja. Gaan we dan handhaven op momenten dat het eigenlijk een beetje je vinger Ja, ja, ja. Dan, ja, ja, ja. Dan, en dat zijn eigenlijk alles in. Ja, er zijn gisteren ook dingen gesloten, begreep ik, de het in, uh... Ja, ja. ja, en, ja kijk, ik vind alles niet, maar ja, de Soms uh, ja. de stand is eigenlijk vervolgd aan het EGD-referment... Ja, ja. de lokale ondernemer weer een slagje uit te slaan. Dat kan niet, dat is heel verschil. Ja, aardig, dat lijkt me ook heel, okay, veel, heel uh, vervelend, ja. Ja. heel vervelend. Maar goed, daar hebben jullie wel geen van, maar... Uh... Ja, ja, deels, want uh, ook wij uh, horen daar inderdaad naar of, uh, of dat we we mogen het niet langs. Nee, ja? Hoe doen jullie dat dan? dan oh ja, ja, ja. Hè? Is gewoon niet te doen. Uh. Dat is het doen. En dan heb je discussie Voor het, voor het, voor het werk aan werk Ja, ja. ja. ja. ja. Ah, sorry, ik zou je verder niet van je werk houden. Er wordt een enorm hard werk Dankjewel. En uh, ik wens jullie best wat succes uh, vandaag. Oké. Oké. Oké. bedankt Oké. de cola? Oké. Oké. je hoort, Oké. De cola uit je Oké. Hartstikke leuk. <laughs> Een heerlijke tent, uh, dat ja, ja. Je moet uh, net zoals vroeger nog zelf uh, je spullen halen, weet ik. Ja. Ik kan het niet meer doen, maar goed, het is nu weer naar buiten. Ja. En uh, ja, heerlijk windje, uh, het is lekker uh, rustig op het terras. Ja. Dus ik ga even een broodje eten, denk ik, en dan uh, kom ik jouw kant op, ja. Nou, dat lijkt mij, uh, lijkt mij een uitstekend plan, denk ik. Gaan we gezellig even uh, de rest van het programma... We kijken van uh, waaronder we natuurlijk van de weinereis. Ja, dat, uh, dat lijkt me Je wel. We kijken naar Ja, Dat lijkt me wel. Ja, nou, anders gaan we die niet kijken. We ja. <laughs> <vindt ze> zien <laughs> het wel. Nee, daar gaat het allemaal om ja. zien we het straks, oké. Okay. We, we gaan we gaan vooral verder. Uh, hier is uh, Tidio en Come Along. Peace. Het is ook alweer uh, aan het begin van uh, deze uh, eeuw is dit uitgebracht. Uh, tidio met Come Along. En uh, dat uh, is uh, bijna uh, drie minuten of vier minuten voor één. En dat uh, betekent dat we uur nummer... Wat is het? Uur nummer vier inmiddels al uh, bezig zijn aan het af te sluiten. Nou, uur drie. U drie. Ik ben een beetje wat dat betreft, een beetje de tel kwijt. Maar goed, uh, we hebben straks uh, nog uh, minstens vijf uur te gaan... Um, en zoals altijd moeten we dat heel voorzichtig aan gaan pakken. Daarom de Traveling Wilbries met Handle with Care. Be feed up een fatal. Bez in de van Pitchel. You de best in het wel. En nu wind is changeable, situations tolerable, but baby you're adorable, and only we can.